Mogelijk liep de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne daarbij in de weg en werd ze daarom bespioneerd. Het Amerikaanse bedrijf Citrix zegt tegen een nieuwsuur dat het adequaat heeft gereageerd op het beveiligingslek dat in zijn software is opgedoken. Het bedrijf begrijpt dat het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert om de software, waarmee op afstand kan worden ingelogd, voorlopig niet te gebruiken. Toch noemt Citrix de tijdelijke oplossing voor het lek absoluut voldoende. Volgens de Sunday Times wil de Britse premier Johnson... het hogerhuis permanent naar de Noord-Engelse stad York verhuizen. Johnson zou zo een belofte inlossen... dat er meer wordt geïnvesteerd in Noord-Engeland. Het hogerhuis zit nu nog, samen met het lagerhuis... in de Palace of Westminster in Londen. De popprijs 2019 is gewonnen door Floor Jansen, zangeres van de Finse metalband Nightwish. Ze werd bij het Nederlandse publiek vooral bekend... dankzij het tv-programma Beste Zangers... De popprijs wordt uitgereikt aan een artiest of groep... die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Volgens de jury is Jansen een van de meest veelzijdige zangerissen van Nederland. Het weer nog. Tussen de buien door klaart het vannacht wat vaker op. De temperatuur kan tot dicht bij het vriespunt zakken. Overdag eerst in het zuiden nog een bui. Smiddags is het vrijwel droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt maximaal 8 graden. Ook na het weekend rustig en droog weer met af en toe wat zon. Dit was het NWS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.